Rechters moeten meer te zeggen krijgen over de maximale duur van de behandeling, vinden de advocaten. Nu kan TBS steeds worden verlengd. Veel verdachten weigeren zich daarom te laten onderzoeken door het Pieter Pieterbaan-centrum. Als ze meer zekerheid hebben over de duur van de TBS... zullen verdachten eerder openstaan voor de maatregel, denken de advocaten. De Amerikaanse medicijnenfabrikant Pfizer stopt met onderzoek naar nieuwe medicijnen... voor de ziektes van Alzheimer en Parkinson...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 Vicevoorzitter Mariette Patijn van de FNV stapt teleurgesteld op. Volgens haar is de vakbond niet eens gezind en daadkrachtig genoeg. FNV-voorzitter Han Busker betreurt het vertrek van Patijn. Hij zegt dat het beeld dat ze schetst niet wordt gedeeld en herkend door de rest van het bestuur. Patijn maakte vier jaar deel uit van de FNV-top.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 Had metal nooit bestaan. Bij deze. We gaan naar het album Stormlast. En ik heb het over Dimu Borgir. En van dat album denk ik wel mijn all time favorite van deze Noorse black metal band. Old het et vunend heen, Oftewel All Light